Premier Rutte wordt ingevlogen om zijn VVD-collega's in de Tweede Kamer te overtuigen om toch voor de nieuwe asielwet te stemmen. Met die wet kunnen gemeenten worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Het hele weekend heeft de fractie vergaderd, maar ze kwamen er niet uit omdat de VVD-gemeente niet wil dwingen. Rutte, die ook partijleider is, moet het nu gaan fixen, zegt verslaggever Wilco Boom. Hij heeft dat een aantal jaren geleden ook al eens een keer gedaan. Dat was tijdens het Tweede Kabinet Rutte. Toen wilde de VVD-fractie geen geld beschikbaar stellen voor Griekenland. Rutte sprak toen het machtswoord in een fractievergadering en uiteindelijk ging de fractie toen door de pomp. En kennelijk is de hoop dat dat scenario ook deze keer kan werken. Nou, D66 en ChristenUnie zijn niet zo blij met de houding van de VVD. Sommige ChristenUnie-leden vragen zich af of het nog zin heeft om langer met de VVD in een kabinet te zitten. Twee overvallers van 14 hebben gisteren een winkel overvallen in Zaandam. Ze bedreigden het personeel met een nepwapen, gingen er vandoor op een gestolen scooter. Kort daarna ontstond een achtervolging. De jongens gingen daarbij onderuit, lieten de gestolen spullen vallen, renden weg en sprongen in een sloot. Toen maar weer, pas na een paar waarschuwingsschoten konden ze worden opgepakt. Vaker staan in de trein en langer wachten op het station. Vanaf vandaag rijden er een stuk minder NS-treinen. Het spoorbedrijf zegt dat het niet anders kan... omdat ze veel te weinig machinisten en conducteurs hebben. En de scheidsrechter van een voetbalwedstrijd in de Argentijnse bekerfinale had het gisteren behoorlijk druk. Hij deelde maar liefst 10 rode kaarten uit. Dat gebeurde allemaal vlak voor het einde van de wedstrijd. Toen er werd gescoord en er een flinke ruzie uitbrak tussen de spelers. De scheidsrechter gaf alle betrokkenen een rode kaart. Al final. Ja, voor de ruzie had hij er ook al drie uitgedeeld, waardoor het totaal op 10 uitkwam. Bij het eindsignaal stonden er nog maar 12 mensen op het veld. Het weer af en toe regen, al blijft het in Brabant en Limburg redelijk droog. Daar vanmiddag ook nog kans op wat zon, bij een graadje of 15. Morgen meer ruimte voor de zon en opnieuw zo'n 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna overal kan het verkeer prima doorrijden, alleen op de A200 staat file van Amsterdam naar Zandvoort, tussen Zwanenburg en de aansluiting met de N208. De vertraging is daar 20 minuten.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 Them. For hitting rent for lessons. Optimaal. Zie FM.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 Dus, I don't know how to be fun, dat was eigenlijk een reflectie op hoe het was. Maar hoe ze nu wel hoe is, hè? He? Want ja, het is wel fun, ja, hoor. Ja, ja wel fun. Ja, ja zeker ja. wel. Ja. Nou, iets uh, min, veel oh, minder. Oh, wacht, wacht even, Oh, sorry, ja, ja, ik het niet kwalijk. Ja, dat ging er in. Met deze introductie, van harte welkom bij...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 Ja. Maar dan op een andere manier ja. ja, Dan niet in het doel. Ja. Uh, uh, we gaan even door naar uh, wel weer heugelijk nieuws. Namelijk de grootste pride van Zuidoost-Azië... is afgelopen uh, periode gelopen in Taiwan. Uh, Taiwan staat natuurlijk ook gigantisch onder druk. Op dit moment aan alle kanten... Uh, en uh, daarom is het uh, nog heugelijk dat we zeg maar, in het vrije Taiwan, laten we het daarover hebben, yep. zeker 120.000 mensen hebben meegelopen in die grootste pride van Zuidoost-Azië. Ook daar om een statement te maken. Super.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 de christelijke hoek, ja. streng orthodoxe en ook de joodse, laten we het niet hebben, uh, en, en die die vergeten. Eigenlijk alle orthodoxe religieuze varianten ja. uh, keuren dit af. En als je dan in eerste instantie toch maar weer bij de moslims gaat, dan geef je toch wel een soort van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 Dat ja, is jammer, ja, precies. Ja. Ja. Misschien tijd voor een poging 2 waarin alle orthodoxe geloven worden aangeschreven. En dan ja, kijken precies. hoe ze er dan op reageren. Ja, ja. zeker. Het zou interessant zijn om dat zo aan te pakken. Ja, we gaan door. Ja.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 Lekker. We zijn door de actualiteit heen en we knallen erin met muziek. A partir de ooi van David Efer. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte no oh, oh, oh. me abrigaste a solas Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no voy a ver Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus ruegos yo no soy De otro caso yo me voy Porque a partir lejos Dit was Girl in Red uh, met Oktober Passed Me By. Echt een prachtig mooi, uh, mooi nummer. Ja, zeker. Het past ook wel heel mooi bij het vallen van de blaadjes en dergelijke. Ja, het de de sfeer de waar, de waar de we in zitten op dit de moment. Ja, het ja. herfst echt, nummer. Echt, echt midden in de herfst. Ja, ja, in één keer. Lekker. Echt ja. van uh, een prachtig oktober. Eigenlijk uh, Indian Summer. Ja. Uh, vallen we nu echt in... Um,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 Ja, ik heb hem ja, dat is wel vrij toch? tegenwoordig. Maar hier hier staan. Ja, precies. Heel goed. Ja. Heel goed. Nou, wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview, Eline? Uh, nee, ik vond het heel erg leuk om te doen. Uh, ja. Misschien ook nog wel even leuk om te noemen dat ik ook nog uh, werk als datingcoach. Hè? Dus mochten, mensen, mochten vrouwen tegen een bepaalde situatie aanlopen... Uh, waar ze niet uitkomen. Uh, goh, we zitten in een specifieke situatie met een, met een vrouw... je weet niet zo goed hoe verder. Uh, of meer een algemene vraag van... Goh, ik val altijd op de verkeerde types. Uh, daar help ik dus ook bij. Dus dat is misschien nog wel leuk om even, even te vermelden. Ja, oké. Okay. En ze kunnen jou benaderen op de, welke manier dan?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 Ja, precies. Ah, dankjewel voor de hulp. Ja. Alsjeblieft. Dus we gaan luisteren naar Champagne met rollenbol. Okay, dankjewel. Look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 En Velse 7, hoe moeten we dat zien? Is uh, uit Geest de Only Gay in the village? Of uh, hoe, hoe, hoe zijn die, uh, die percentages? Nou, dat gaat eigenlijk gewoon over de verdeling van die 285 respondenten over de regio. Dus 6% in Zandvoort. Ah. Uh, 6% van de 285 respondenten komt uit Zandvoort. Komt uit Zandvoort, ja, op die, die manier moeten we dat lezen. 17, ja. 17. Dus dat is dan, als je het absoluut zeg maar om. om uh, omrekenend dan kom je op 17 deelnemers, wat natuurlijk eigenlijk ook nog steeds best wel heel laag is. Ja. Yeah.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 Ja, ja precies. Wel. Nou, Dan schuiven we weer aan ja. de tafel. Marjolein, ik wil je ontzettend bedanken voor dit, uh, voor dit interview. En uh, ja. nou, we zien elkaar uh, persoonlijk uh, binnenkort. Uh, ja. Dank ja. de luisteraars. Die kunnen de rapportage vinden op de website van? Ja, uh, www.bdkennemerland.nl ja, Die BD op... staat voor Bureau Discriminatie ja. ik, hè? Je kan ja. ook altijd op Discriminatie Zandvoort. Dan kom je ook bij ons terecht als je googelt.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 They can hurt, they can drag you